Luisteraars is het... Uh, inderdaad, dat uh, klopt. Ik heb hem gewoon... Ik draai maar terug. Nou. Het journaal schiet er eventjes bij in. Uh, maar goed, uh, omstandigheden uh, veroorzaken dat. Je luistert naar uh, ZFM met het live verslag van Rapalje vanuit de lichtfabriek in Haarlem. En we zitten nu even in de pauze. Dus tot die tijd een stukje mechanische Rapalje. Ik zeg ook al Rapalje natuurlijk.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 18 to 1. I had a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. Je luistert naar ZFM, ZFM, met een uh, live verslag van Rapalje vanuit de lichtfabriek in Haarlem. En wij wachten op uh, een verbinding voor een uh, interview. Wat daar uh, gaat gebeuren tot die tijd. Uh, of New York. Je hebt net ook al gehoord, maar hij is zo mooi. Wow. Could have been someone Well, so could anyone You took my dreams from me When I first met you But well, I kept it with me, babe 20. 20, kan je me volgen? 19, oh, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, oh. 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7. De winden zijn 6, ja. 5, 4, 3, 4, 4, 3, 3, we gaan over naar Haarlem één. voor het interview. Goedenavond, luisteraars vanuit Haarlem, de lichtfabriek. Spreekt tot u de razende reporter van uh, ZFM Zandvoort, Dolly. We hebben hier net de eerste helft van het uh, concert van Rapalje achter de rug en uh, meegeluisterd. En um, ik kan u zeggen, het begon wonderschoon. Met uh, prachtige Keltische liederen. De, Ene verrassing kwam na de andere verrassing omdat de heren met zelfgemaakte muziekinstrumenten spelen en waar zulk mooi geluid uitkomt. En het is iedere keer een verrassing welk instrument er komt, bij welke heer en wat voor geluid eruit komt. En dat was waanzinnig. Naast mij heeft u net uh, plaatsgenomen... Ik, ik denk gewoon dat je Michael heet. Ja, maar jeet, je Makiel, het is zo lastig te onthouden. Naast mij zit Makiel. En uh, Makiel die heeft ons vandaag vermaakt op zijn uh, gita... Gita Buki. Gitu -ki. Gitu -ki. Gitu -ki. Een, een, een combinatie van een gitaar en een buzuki. Heel goed. Heel goed. Ja, ja ik, door, ik heb door. geluisterd hoor, vanmiddag. Ja, ga door. <laughs> En uh, ik moet zeggen, uh, de stemming zit er goed in, hè? Ja, het valt mee vandaag. hè. Het is, uh, het, het, is, het is ook ontzettend druk hier. Er zijn hartstikke veel gezellige mensen hier. En je ziet dat er ook verschrikkelijk veel soorten mensen uh, bij elkaar zitten. We hadden net ook de stoelen in het midden, waardoor daar is niemand kon dansen. We hebben nu de mensen vriendelijk gevraagd om de stoelen uit elkaar te gooien. Zodat mensen die willen zitten aan de zijkant kunnen zitten... en straks komt het publiek naar voren en dan wordt het nog wilder, denk ik. Iedereen. Iedereen, voor elke deels. Zo is het. Ja, ik had helemaal niet verwacht dat hier stoelen zouden staan. Nou, dat valt dus reuze mee. Er zijn zat-zitplaatsen. En inderdaad, uh, al enige mensen zijn begonnen met uh, dansen. En uh, waaronder ik zelf ook trouwens, hoor. Want hey, hey, het is, het is uh, bijna onmogelijk om je voeten stil te houden, hè? Dat, uh, uh... Ja, dat klopt. Dat is een uh, vaak gehoorde klacht in de theaters. Mensen moeten zitten, maar ze willen graag dansen. Dus dan is dit een mooi uh, uitgangspunt. Ja, maar zo is het maar net. Want ik, ik zei net al uh, dat, dat het eigenlijk... Het lijkt net als je naar die muziek staat te luisteren en jullie ziet in die outfit, David. Het is net alsof je gereïncarneerd bent op dat moment uit die tijd. Want het, het, je voelt je er zo mee thuis als, uh, als toehoorder. Hoor je dat wel vaker? Nou, ik vind het wel heel leuk dat je dat zo schrijft. Eh uh... Je hoort dan vaak dat we teruggaan in de tijd. Uh, we hebben eigenlijk een eigen festival uh, in Groningen op 27 en 28 juni in Stadspark. Daar, hebben wij, uh, daar ga je ook echt terug in de tijd. Er zijn allemaal middeleeuwse kampementen, boogschieten, uh, alles eromheen. en eraan. Je betaalt daar met een vindling, een eigen munt. We hebben daar stenen bekers, een eigen bier. En daarmee uh, kom je dus ook echt in die sferen. Dus je gaat dan ook letterlijk terug in de tijd. En ik denk dat het een soort vakantiegevoel is. Je, je hoort de muziek, Ierse schotse muziek, en je denkt, van, ja, dat, je denkt aan de mooie natuur, eigenlijk, van Schotland en Ierland. De leuke kroegjes, gezellige muziek, eh, onder het genot van uiteraard een biertje. En ja, zo, zo geniet je eigenlijk, denk ik, dubbel van de muziek. Dat kan ik me helemaal voorstellen, want ik heb het hier al. Dat je staat hier in Haarlem, dat weet je. Je staat hier in die lichtfabriek, wat natuurlijk ook al een prachtige ambiance is. Maar als je twee nummers meegaat met jullie muziek... ...verdwijnt Haarlem, hè? Je gaat een andere tijd in. En uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Als jullie dat twee dagen in zo'n park doen... Dat, dat helemaal, uh, ...dan ga je natuurlijk helemaal ergens naar een andere tijd. Maar ik, ik heb ook begrepen... ...er komen ook tal van andere artiesten dan, hè? Met dat Zomervolk Festival. Ja, zeker komen daar uh, een tal van andere artiesten. Mijn broertje zit in een band. Uh, die heeft hij zelf opgericht, dat is Flannery. En uh, nou, die spelen daar uiteraard. Uh, we spelen uh, uh, met mijn andere broertjes. spelen ook allemaal Doelzak, Mijlsbrothers. Maar buiten dat speelt Mr. Mississippi. Roy Rien is een Pedaalhemmer. Um... En de Amsterdam Band. Ja. <laughs> ik weet niet of je mijn ketting hebt gezien. Maar dan weet je dat ik een enorme fan ben van de Amsterdam Band. <laughs> Geweldig. Ja, nee, die komen ook... Uh, en... En zo zijn er nog vele andere bands die nog komen. Dus het is gewoon één supergroot podium waar we allemaal gewoon lekker aan het spelen zijn. En ik heb net met, uh, met je collega over gehad. Ik ben even zijn naam kwijt met de viool. Diep. Oké. Okay. Hij heeft bevestigd dat jullie echt dit jaar op het Castlefeest komen. Eén dag. In Lisse. Dus dan zijn jullie weer in de buurt. Dus luisteraars... Zoek dat even op op internet, wanneer dat Castlefeest is. Het is ergens in juni of juli, geloof ik. Maar dan komen jullie weer onze kant op, David. Ja, je zei het vanmiddag al. Ik wist het zelf niet, maar uh, het kan zo zijn. Maar ik weet het echt niet. Bij deze, waarvan akte. En uh, ja, dus wij, wij krijgen nog genoeg gelegenheid, mensen, om, om uh, van deze mannen te genieten. Want geloof me, genieten is het... En het is natuurlijk waanzinnig dat we het zo voor elkaar gekregen hebben... dat u mee kunt luisteren. En dat was toch wel uh, op verzoek van David, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk zat het zo... Uh, je zit hier altijd bij optredens... en dan denk je van, nou, ze krijgen dat thuis helemaal niet mee. Dus dan moet ik dus ook nu de groeten doen aan mijn ouders... aan mijn schoonfamilie, aan Marieke, aan Keden, hè, mijn lieve zoontje. En nou, zo gaan Daar maar was het natuurlijk eigenlijk om te doen. Ja, want anders is het zo zielig, dan krijgt hij dat helemaal niet mee... En mijn vriendin krijgt het ook niet mee. En nu kunnen ze er allemaal van genieten. Nou, geweldig. Ik heb al uh, van verschillende mensen ook reacties gekregen. Uh, die gehoord, die meeluisteren. En ook inderdaad vreselijk aan het genieten zijn. Maar het is natuurlijk het allermooiste, mensen, om ervoor te staan. En die sfeer te proeven. Ik kan je vertellen, het is, ik, nee, ik had niet durven fantaseren dat het zo mooi zou zijn... Wat een stel muzikanten. En hier hebben we ook uh, Imca staan. Imca is een van de winnaressen. Ik zie dat ze staat te popelen om wat te zeggen. Ik zie het. Maar jij, nog wat... ja, jij bent blij natuurlijk dat je de kaartjes gewonnen hebt. Hè? Ja, wat denk jij? Het is geweldig. Een heerlijke sfeer. Mooi ontspannen en de muziek is zalig. Ja. Nou, dan ga ik proberen om uh, voor het Castlefeest ook weer uh, kaartjes en uh, een wedstrijd uit te zetten. Ga ik maar eens met de organisatie daar praten. Ik, plezier, hoor. ik doe dan wel weer mee. Ik wil er weer winnen. Bij deze moet je wel op tijd antwoorden. Daar gaat het meestal om. Zeg, mannen, we gaan het interview afronden, denk ik. Hè? Ik wens jullie een enorme leuke tweede helft. Laten we maar zeggen, we gaan weer beginnen. Want anders kakken we in. Dat is ook niet de bedoeling. En uh, luisteraars, we gaan weer drie kwartier heerlijk luisteren naar Rapalje. Terug naar de studio. Oh, één, één dingetje nog. En waarschijnlijk zal het nieuws het weer niet halen. <lacht> Mensen, plezier nog zo! Ja, dat uh, was Dolly natuurlijk. En met Dolly is het altijd dolly pret, zeg ik altijd. En, uh, nou, we weten in ieder geval dat je kan tellen. Uh, ja. We zouden 10, 9, 8, 7, 6 enzovoort enzovoort doen. En je begint rustig bij 30 te tellen, en dat maakt niet uit. Ik vind het allemaal wel leuk. Ik vind het allemaal wel gezellig. Uh, luisteraars, uh, jullie luisteren naar een uh, live registratie van Rapalje vanuit de lichtfabriek in Haarlem. En daar zit het, uh, het nou bijna voltallig om een paar mensen aan natuurlijk, doen, en die zitten hier. Een voltallige personeel van uh, ZFM om, uh, om daar de boel voor u te verslaan. En, uh, nou, wij genieten er gewoon van. Wij luisteren even stiekem mee, en uh, het duurde te lang. Nou, ik jullie een van een stukje mechanische muziek van Rapalje. Ken ik die naam van Sander? Rapalje. Rapalje, ik, ik weet het niet. Maar dat geeft niet, dat maakt ook niet uit. Wij schakelen maar even terug naar Haarlem, de lichtfabriek. Van, van gang, een Bieren van Gan, als de morgen land in de stad Amsterdam waren. Met, zucht, de met een zucht, de muziek het begrijpt, met een heft van gewicht, hoe dan zij met wat spijt. Er zit dan weer proef te blazen daar, die zak moet vol natuurlijk. Dat, uh, voordat je aan die pijpen kan trekken. We gaan weer terug naar uh, de liftfabriek in Haarlem. Rapalje met uh, het hele leuke gezelschap daar. Veel publiek, enorm enthousiast en hem uh, aanwezig natuurlijk. gaan uh, gaat het over de persoon die mij uh, verpest heeft voor het leven. Daar wil ik graag uh, hartelijk voor bedanken. Zonder hem was ik nou een uh, welverdienende, verdienende, keurig netjes uitziende, goed ruikende, geschoren boekhouder geworden. Ja, een be be beetje saai dus. Dus mijn leven is een stuk interessanter geworden naarmate ik William heb leren kennen. En zie, Rove hij heeft het gedaan en heeft mij verpest. dankjewel William. Fine. Thank you. Yeah. Well, I Well then who are you? Oh my pretty fair maid. Well I who? Are you me, honey? Oh, and who are you? All oh, my pretty fair mates. Oh, well, and who are you me, honeys? Oh, they answered me quite modestly. We are mommy's darlings. Till they met me. Will be too high, high. But I didn't die. Dying for malaria. The shining clay, oh come come to me, mommy's house The sun is shining oh I know no, you're eh? back to it The devil is the one, I eh, hear us Reveals to the eye, and a little time Dying for me to there And if to the table. Who's playing you? What's on your heart? Bring your lady, baby, make me cry. On the limbo, I'm in trouble again. to me by, by to the table. Oh, to me by, lie by then. and me to the table. Who's you? What's on your heart? Bring your lady, the We'll be right We're gonna make it So coming, I'm coming. I kiss the ladies, laughs and crying. Storm reaches, there's no denying. I'm tipping hard, wind causes flying. Dit uh, volgende nummer is de titelsong van onze laatste CD, Heart of Steel, het nummer leef Heart of Steel, dat is op 8. Bij de intree kwamen de mensen binnen en uh, iemand had een beetje de schrik, of ze wel het goede concert kwamen. Zouden we het idee dat we een met op hebben waren? Aangezien het publiek, sommige jongens zien en hoor, heftig uit, hier. staan ze nou hier. Ze stonden hier, dat is maar uh, op radio, precies, daar het twee. Oh nee, we denken dat je daar problemen mee Maar uh, op de radio zeiden we al waardoor wij geïnspireerd zijn en waar we deze muziek spelen. Ik, vertelde, ik kom eigenlijk uit de heavy metal wereld. Ik was vroeger al een rockzanger. Nou, ben ik een zanger in een rock. Maar de invloeden zijn gebleven. Maar dit nummer is een beetje voorbereiding nodig, daar wil ik ook zo lang, want de violist moet net zoals ik een capo-dasto gebruiken, omdat we met doelzak spelen, ik sta zo vreemd zo Als anders zouden alle instrumenten over de doelzak moeten stemmen, doen we niet. Dan gebruiken een capo. Maar nou, voor de violen bestaat geen capo, dus die heeft zichzelf weer gekleid. Dus nou bestelt wel, een. We wil je stemmen. Dus dat was de voorbereiding.